Trump noemt de maatregelen stevig maar proportioneel. Hij sluit nieuwe sancties niet uit. In Leusden staan straten blank door een lek in een waterleiding. Volgens waterbedrijf Vietens gaat het om een spontane breuk in een leiding... en hebben 32 huishoudens nu geen drinkwater. Vitens verwacht het lek binnen een aantal uur te hebben gerepareerd. Het weer vrij zonnig, zeer heet, 30 tot 36 graden. Mogelijk langs de zee een uh, zeewind. en Dan morgen in de kustprovincies wat koeler... en in het noordwesten mogelijk wat bewolking. Dan 21 graden langs de kust, 35 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 In slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt. Weer... En die leek precies op een jeugdkiek aan mij, weet je nog wel ooitje. Oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen.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 En Piet Muisla, maar met hun eigen revue, revue trokken ze in de periode 1937 tot 1977 volle zaal. U hoort ze nu met het Blonde mintje uit 1939. Blonde Mientje heeft een hart met prikkeldraad. Blijf maar thuis, prikkeldraad. En die vesting over. Het is en blijft prikkeldraad, alle jongens maar. Soldaat. Tot sergeant, had je dan de nacht. Allemaal zijn voor verliefd op Blondemintje. Het is een blond, het is een pracht en zij flirt en zijn lacht. Maar die dentje heeft het tot een kust gebracht. bracht. heeft een hart met brede draat. De vesting overwint niet één soldaat. Deze blijft prikkeldraad. Alle jongens maken haar het hoofd van strijd. Maar zij lachten voor de rest neutraliteit. Blonde wintje heeft een hart met prikkeldraad. Prikaldraad De sergeant vroeg haar hand En de luid iets En de kapitein stuurde haar vergeten benietjes De majoor, die is voor. Maar al door was een mis Deze blijft een de stelling die onbeelbaar is Prikaldraad Prikaldraad Als je van elkaar houdt, als het orgelpje speelt in de straat, zien we weer de jaren, dat we kinderen waren. Orgelmuziek brengt romantiek, waar weet wie oudje je dromen.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 De wereld rond. Grootvaders is met bloemen versierd. Want hij is tachtig, zijn feest wordt gevierd. Wachtend zegt hij tot zijn aag. Ik voel me weer piepjong vandaag. Stra heerst er praat hoe geen betoog en op het kamertje achter driehoog zingen de buurtjes in tertsharmonie, de biermens symfonie. Langs de pleinen en krochten klinkt het lied van de straat, dat in ieders gedachten een herinnering laat.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 Hij vond hem achterop met fiets met zeven meter tal en peddelde ermene huis en gaf hem aan mijn vrouw. Die kreeg het op haar zenuwen en riep eruit de vlucht. Zeg meer hem nou met die en kom er nooit mee terug. Zeg meer hem nou met die en kom er nooit mee terug. <middels>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 Ik die tijd in Sevilla, die oase van zon en van rust.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 Ik heb voor de komende jaren weer genoeg muziek. U de muziek van de karrekieten? Als ik s'avonds slapen ga... en dan voor Danny Cardo met... haar naam was Carmen. En nu is het tijd voor muziek uit de Nederlandse komische televisieserie... Ja, zuster, nee, zuster. Was in de jaren 60 een erg populair televisieprogramma. De, be de bedenker was natuurlijk Annie M.G. Smit. Met onder andere Hetty Blok, Leen Jongewaard, Piet Hendricks, Carla Lip... Dik zwit, en hoe hoort ze nu ja zuster nee zuster met strooi voe. Strooi voe, kan ik kan ik hier als natte kilastaniulvu. Vo. Stroi pan panen panen pio als natte kulastriuulvu. patsos, patzos drum kakira, patzos patzos drum larilla.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 Hij zingt over het heim wie dat een kans belet te, te slapen.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 Maak na een jaar het bekend gebaar, want zo'n klant, die dient het land met veel verstand, maar dan. Want kreeg hij luid dan zei hij gauw, dank voor de eer, het spijt me zeer. Ik ben niet gek, ik haal mijn mond. 4.000 pop zijn heel gauw op. Maar na vier jaar staat hij er klaar en brult zijn land voor zijn programma. Dat stomme volk zegt hij, wordt toch nooit wakker, ik zit er weer in. Hij is voor de bakker.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 Het gaat altijd niet zo je wil Want het noodlot en schijnt niet de We jachten steeds voort Want de tijd staat niet veel. Dagen en jaren vervliegen Neem elke kant in je leven te baat. Wijfel en wacht niet, straks is het te laat Het zij om het even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 Ooit die tijd wat je heden kunt doen, wil dus je plicht niet verzaken, Maak van het leven deze met goed hart toe. Jij stap wat, wat ervan is de maat.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 Haar kleuren, schitteren, kleuren, zalige geuren en je leeft tot elke prijs. Leer de lieve eenmaal kennen, je door kussen hier verwennen, naar de wordt een paradijs. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen. Hou een liet en lach voor elke dag.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 Die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen Al een lief en blijde voor elke dag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 Oh, oh, oh. Moe, moe, moe, ik riep de kriebels als ik zwing. Drappa sneller op het ratse ding. Ontvuurman, uf, de scorpies alweer schoren. Hij zegt, zo ben ze toch ook allemaal geboren. En economisch komt dat wel weer goed van pas. Dat leerde je van ons al in de eerste klas. Moe, moe, moe, dat was wel op dat ving. Want ik kreeg het gevoel dat ik helemaal zing. Moe, moe, moe, het is net een joep of café. Want het hele durf zingt mee. Ram maar op als binnenwiel zingt het hele durf. gebeurt. En toen mijn moe op dat ding begon te trappen, sprong dit bestor omhoog en hij begon te klappen. Moe, moe, moe, trap als sneller op dat ding, want ik kreeg het gevoel dat ik helemaal swing. Moe, moe, moe, die net net een jukebox café kaffee, want het hele dorp zingt mee. Ram maar op dat spinnenwiel zingt het heil.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 Een sinaasappel bent er en die roept iedere keer. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Zien de zoekt ze zelf maar uit. Grote, kleine, ze maat. gemaakt er een zin, zaprasje in, ze roept die man nog vraai. Ja, daar zijn de appeltjes van oranje weer. Zien de sla een kistje in. Geld aan de droog, die staat er niet voor lauw en You